Het nuilt, het spuugt, dit is het zuur van de peugels. De NS heeft sinds enige tijd een trein rijden die bestaat uit een zootje goederenwagons... ...waarin her en der wat keiharde, hoogst oncomfortabele banken zijn vastgeschroefd. De trein rijdt alleen op de korte trajecten en kreeg de briljante naam Sprinter mee. Recentelijk kwam ik onverhoeds in zo'n veewagen terecht... Met wankelgemoed had ik mijn geliefde Waalstad per trein verlaten voor een bezoek aan een dame die ik digitaal had ontmoet op een illustere website voor vrijgezelle geesten en haar liefde hunkerende lijven. Vanuit Nijmegen rijdt deze sprinter gelukkig niet, maar eenmaal beland in de noordoostelijke zandgronden van ons land, waar mijn toekomstige poedeltje hopelijk haar bed voor mij had opgemaakt, was een overstap in het wanstaltige NS-product toch onvermijdelijk. Gezeten tussen boeren, jongens en meiden op sap en de vetlaag op mijn edele billen ten volle gebruikend op de plastic banken, bekleed met een goedkoop tapijtje, besloot ik weg te duiken in de papieren koning der spelfouten en onbegrijpelijke koppen, ofwel de Gelderlander. Mijn blik viel op een artikel in de Nijmegen bijlagen, een interview met onze welbespraakte wethouder Tourgai Tankier, hij gaf daarin uitleg over de zogenoemde werkcorporaties. De gesubsidieerde banen zouden gefaseerd worden afgeschaft... ...en de werkcorporatie zouden deze mensen- en bijstandstrekkers... ...via onbetaald werk, maar met behoud van de uitkering... ...terug gaan brengen op de arbeidsmarkt. Bedrijven... Instellingen en organisaties zouden zich als werkcorporatie mogen aanmelden en een zak geld van de gemeente krijgen om deze arme zielen twee jaar gratis in dienst te nemen en te begeleiden naar betaald werk. Er hadden zich al vier belangstellenden aangemeld, waaronder een fietsenwinkel. De oorspronkelijke plek van opwinding over het doel van mijn treinreis begon zich spontaan opwaarts te bewegen richting mijn maagklep. Ik ben zelf immers een principieel bijstandstrekker en zag mezelf al te werk worden gesteld, gelijk mijn illustre voorgangers die lang geleden verplicht met blote handen de bloedkuil hadden moeten aanleggen, tegenwoordig beter bekend als het Goffertpark. In mijn geval voorzag ik in een flits een kortstondige toekomst tussen velgen, zwetende zadels en kapotte binnenbanden. Borrelende angstsappen en gassen vroegen om verlichting, maar de paniek sloeg pas echt toe toen ik besefte dat ik mij in een sprinter bevond. Geen plek voor verlichting, geen wc in deze trein. Manmoedig hield ik mij in totdat de trein stopte op mijn eindbestemming. Echter aanbellend bij de voordeur van mijn toekomstige poedeltje, gaf de sluitspier toch toe aan de onvermijdelijke zwaartekracht. De luide en welriekende explosie was niet aan haar besteed toen ze de deur opende. Ach ja, digitale dating is overschat, realiseerde ik mij enigszins opgelucht toen ik weer onverhoeds huiswaarts begaf richting Waalstad. Dan maar twee jaartjes banden plakken.